Bismillah uh, Deze paragraaf gaat over de tijden van het gebed, waarin het gebed uh, makroven is om te verrichten. Zegt al hij zegt, en het gaat ook over de tijden waarin het toestel is om te verrichten. En de titel is genoemd naar de tijden dat het macro is, omdat dat de meeste zijn die voorkomen. En hij heeft het genoemd, dus imam Qadour heeft het genoemd nadat hij heeft gesproken over de gebeden die vergeten zijn om, te, om gebeden te worden in hun tijd. Omdat het lijkt op uh, gebeurtenissen dus die gebeuren, maar niet normaal zijn dat ze gebeuren. Zie je zo heren. Uh, Imam Kodori zegt: Het is niet toegestaan om te bidden. Uh, wat voor gebeden heeft hij het over? Dus het is, uh, het is uh, Makrof Tahrimi dus de Faraid gebeden en de Wajib gebeden. En de Wajib gebeden die Wajib waren voordat de tijden van uh, Makaraha in zijn gegaan. Dus die wajibgebeden, die waren al verplicht. Voordat die tijd van Macrof zijn in is gegaan. En die tijden zijn als, als de zon opkomt. Dus vanaf dat de zon opkomt. Totdat het wit is. Dan is het Macrof te om te bidden. En ze zeggen... Imam al-Fadli al-Fadli, hij zegt zolang een mens hij kan, dus als de zon opkomt, zolang hij naar de zon kan kijken dan is, die, dan is er sprake van, dat de zon in de staat is dat het naar boven komt dus zolang je er naar kan kijken, dan mag je niet bidden en zodra je niet meer kan kijken naar de zon, dus je ziet het wel, maar het is te fel om er naar te kijken Als dat gebeurt, dan mag je wel bidden Dan is dus die tijd van Karaha, Tahrimiya, voorbij en Dit geldt ook voor uh, nafilah gebeden Dus uh, Fard En Wajib Dus Wajib, die Wajib waren voordat die tijd is ingegaan En de navila gebeden Die zijn Makro Tahrimi om te verrichten In deze drie tijden uh, welke drie tijden? Als de zon opkomt. De tweede is. Als het de, uh, haar hoogste punt in de hemel heeft bereikt. Totdat het gaat zakken. Zowel. Dus als het zakt. Want de zon komt op. En daarna. Op een gegeven moment bereikt het uh, haar hoogste punt. En dan blijft het bewegen. Zonder omhoog te gaan of omlaag. Dus op een gelijke hoogte. En daarna zakt het. zolang, zodra het hoog is. waar de hoogste punt heeft bereikt. Dan is het niet toegestaan om te bidden. En als het zakt, dan is die tijd ingegaan. Want dan is het tijd vandoor. En de derde tijd is als de zon ondergaat. En wanneer begint dat? Hij zegt als de zon geel wordt, oranje. En jij kan naar de zon kijken. Dus je kan gewoon kijken zonder dat het vuil is om je ogen weg te doen. Dus je kan gewoon naar kijken. Dan is die tijd van verbod al ingegaan. Zo ook is het niet toegestaan om een begrafenisgebed te verrichten. Die is aangekomen voordat die tijd van verbod is ingegaan. Dus die janeza was er al. Voordat die verboden tijd is ingaan. En men heeft geen janeuze geweden. Totdat die tijd van verbod is ingaan. Dan mag men janeuze niet verrichten. En je mag ook geen sujud doen. Dus als je een vers van sujud registreert. Voordat die tijd van verbod is ingaan. Mag je niet sujud doen. Want. Het, het valt onder de betekenis en essentie van gebed. En aser van die dag, dus de aser van die dag, die mag je wel verrichten. Als de zon ondergaat, omdat de reden daarvan, van Salat al Asr van die dag, nog bestaat. In tegenstelling tot andere gebeden, want die waren verplicht... En de tijd om het nog uh, te verrichten is al voorbij. Dus dan kun je het niet meer doen en daarom mag je het ook niet in die tijd doen. Maar Asr wel, want zijn tijd is nog aanwezig. Maar stel je voor Asr van gisteren, dan mag dat niet. Als de zon veranderd is. En daarna zegt hij, dus de eerste gebeden. En nu gaat hij spreken over... ...Nafila. Het is macro. Tahrimi ook. Om Nafila. Dus vrijwillig gebeden te verrichten. Eh, bewust. En ook al heeft het reden. Bijvoorbeeld... Tahit uh, Masjid. Uh, of... ...Gebed van Odo, Of uh, de gebeden voor... Uh, ...Zoenen gebeden. Het is macro, Tahrimi om Nafila gebeden te verrichten. Na... Salat al-Fajr Dus als men Salat al-Fajr heeft gebeden, mag hij geen sunnah of navilah meer bidden totdat de zon opkomt en zo hoog is uh, zo hoog is, dat je niet meer naar kan kijken dus als je niet meer naar kijk, kan kijken, dan kun je weer navilah bidden, maar tussen die tijd, dus nadat je Fajr hebt gebeden en dat je niet meer kan kijken naar de zon die is opgekomen is het niet toegestaan om Navila te bidden en is het macro Tahrimi en zo ook is het Makro Tahrimi om te bidden nadat je Asul gebed hebt verricht. ook al is de zon niet veranderd dus stel je voor je hebt Assel gebeden en je kan niet naar de zon kijken want het is te veel dan nog mag je geen Navila bidden en is het Macro Tahrimi om Navila te bidden rond die tijd Totdat, die tijd blijft duren, totdat de zon ondergaat. En in deze twee tijden, dus na, uh, na Salat al-Fajr, dus je hebt Salat al-Fajr gebeden, tot zonopgang, En na Salat al-Asr, tot zonondergang, Hierin, in deze twee tijden, is er niks mis mee om in deze tijden dus de vergeten gebeden te verrichten... En sujoet tilawa en genaa gebed verrichten, en in deze twee tijden mag men rak ate tawaf niet verrichten. Dus als je in Mekka bent en je gaat tawaf doen, dan moet je Twee rakhaven van Tawaf. In deze twee tijden mag je dat niet bidden. En het is makroos om Nefila te bidden na Dagra, dus als de tijd van de Fajr is ingegaan en je hebt Fajr gebed, dus verplicht gebed, van Fajr nog niet gebeden, dan mag je niet meer dan twee rakat van Fajr bidden. De sunnah van Fajr, twee rakat. Meer dan dat mag je niet bidden, totdat je eh, bijvoorbeeld vat van Fajr gaat bidden. Zegel Islam heeft gezegd, Nee, in, uh, in het boek Thesnys. Hij zegt. Diegene die Nafila. Uh, moeten nafilen, Dus diegene die Nafila wil bidden. Of die Neville bidt. Als hij. Uh, als hij een rak'a bidt. Dus een rak'a. En de Fedger, Dus het dagelad komt op. Dan is het beter voor hem. Dat hij een rak'a nog erbij doet. Omdat het onbewust is gedaan. En. Het is ook niet. Het is makro om Navila te bidden. Dus vrijwillig gebed. Voor de dus Smaal Maghreb. Na zonsondergaan. Maar voordat je Maghreb hebt gebeden. Dus uh, zon is ondergaan. Maar je hebt nog de vat van uh, Maghreb. Heb je niet gebeden. Dan is het makro om Navila daarvoor te bidden. Want uh, het is aangeraden om Maghreb, vad van Maghreb gebed, dus Maghreb gebed, het is aangeraden om die heel snel te bidden. Dus, er eh, wordt er dan gedaan en dan eh, een moment van rust, eh, even lang als drie versen kunnen lezen, en dan een beetje gelijk vad van Maghreb. Dus tussen de erdan en gebed van Maghreb, vad mag je geen navelen bidden. Maar stel je voor, je bent in een moskee waarin zij wachten, dus zij bidden eerst 5 minuten, 10 minuten voordat ze de maghrab doen, en dan 10 minuten wachten ze dan pas gaan ze de bidden, dan mag het wel. Want het is bedoeld dat je nafila niet bidt, want je moet gelijk maghrab bidden. Maar als jij weet dat de imam sowieso geen, uh, geen Marab gaat bidden, dan mag je nafila voor jezelf bidden en is is niet makkelijk. Ik wil dat ik het niet mag. Ik wil u zeggen dat ik het سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الموصلين والحمد لله رب العالمين